11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA heeft er geen bezwaar tegen als koning Willem-Alexander... bij de openingsceremonie van de winterspelen in Sochi is. Dat zei woordvoerder Servaas in het NOS Radio 1 Journaal. De aanwezigheid van de koning in Sochi is omstreden... vanwege de mensenrechten situatie in Rusland. Verschillende westerse landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en de VS... sturen geen staatshoofd of regeringsleider naar Sochi... Onder meer de SP en D66 willen dat ook Willem-Alexander thuis blijft. De regeringspartij PVDA zei eerder al dat de koning wat haar betreft gewoon kan gaan... en voegt daar nu ook aan toe dat zijn aanwezigheid bij de openingsceremonie geen probleem is. Het zou de eerste keer zijn dat een Nederlands staatshoofd een opening bijwoont. Minister Plasterk wil dat DigiD-codes niet meer per post worden bezorgd... in gebieden waar de kans op fraude groot is. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Specifieke gebieden noemt hij niet... De aanmeldcodes voor DigiD zouden in die gebieden... bijvoorbeeld bij de gemeente Bali kunnen worden afgehaald. Aanleiding voor de brief van Plasterk is de fraude... met DigiD's in Amsterdam-Zuidoost. Door DigiD-gegevens te onderscheppen zijn criminelen erin geslaagd... om de AOW-uitkeringen van zes mensen... op hun eigen rekening te laten overmaken. De kinderbijslag voor Nederlandse kinderen... die in Marokko, Turkije en Egypte wonen... moet even hoog zijn als die in Nederland. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Vorig jaar heeft minister Ascher de kinderbijslag voor Marokko, Turkije en Egypte met 40% verlaagd, omdat het leven daar goedkoper is. Volgens de rechter is dat onrechtmatig. In Luik heeft een vrouw op haar tuinpad een gemummificeerd lichaam gevonden. Het lijk van een kleine bejaarde vrouw zat verpakt in een plastic tas. De Belgische politie staat voor een raadsel. Bij een eerste onderzoek kon geen duidelijke doodsoorzaak worden vastgesteld. Een autopsie moet nu meer duidelijkheid bieden. Het weer, eerst nog veel bewolking met wat lichte regen. Vanmiddag breekt de zon door, vooral in het westen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Wanneer ontvangt u AOW-jaaropgave? <laughs> jaaropgave? Het zal aan het eind van het jaar zijn, denk ik. Zeker weten? Ik weet het absoluut niet zeker. Dankzij de Sociale Verzekeringsbank weet u het zeker. U ontvangt uw AOW-jaaropgave eind januari.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 U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op volvocars.nl. Radio 1 KRO Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe oh, oh, het oh. met de taal staat, taal staat Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat Taal staat Mannen, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, dan zoude nog vertellen te hoe je met de taal staat, taal staat, taal staat. Zoude mij nog vertellen te hoe je met de taal staat, taal staat. En fijn blijven, taal staat. Spits. Ja, die prachtige tune is van Agda en de, de Munnik, maar dat wisten we wel. Goedemorgen, dankjewel voor de nieuwshow. Peter de Bie en Diewetje Blok. Kom ik van de week een prachtig meisje tegen. Ze zat op de fiets. Haar haren waaierden wijd uit tot ver over haar schouders. Ze droeg een paars t-shirt met daarop het woord fuck. De C in Fuk was speels gespiegeld, zodat het een soort X vormde. Voor mij werd het onmiddellijk het symbool voor het raadsel waarvan ik wist dat ik het niet op zou kunnen lossen. Waarom vraagt zo'n mooi meisje zich niet af of haar die taal staat? Oh.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 Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag.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 Het is maar dat u het weet, het regent buiten, maar een kop vol zonlicht. Dankzij Daniel Lohus, held in toon en taal, zingt in onvervals, Drents dialect. Alles is Nederlandstalig in de taalstaat dat we draaien. Welkom bij deze tweede aflevering van de Taalstaat. Iets korter in verband met de Europese kampioenschappen. Schaatsen allround, die beginnen vandaag. Onze hoofdgast is Paul Snabel. Hij is voorzitter van de Gouden Ganzenveer Jury. Die deze week bekendmaakte dat de Belgische schrijver David van Rijbroek... dit jaar de prijs gaat krijgen. In onze zoektocht naar de beste leraar... Nederlands van Nederland ontvang ik het tweede jurylid, de Nijmeegse hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands, Peter Arno Koppen. Bastiaan Ragas is hier om te vertellen over zijn nieuwe theaterproductie, maar je krijgt er wel heel veel voor terug, die aanstaande maandag een première gaat in Leiden. Hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, Tom Den Boon, kiest zijn woord van de week. Er is een quote van de week. Ruben L. Oppenheimer maakt zijn tweede radiocartoon. Marnie Blok is hier, ze is de schrijfster van de serie Ramses, die vanavond voor het eerst te zien is op de Nederlandse. Televisie Nederland 2. En René Appel maakt de TNA, de Taal-Natuuranalyse van Paul de Leeuw. Er zijn weer romans, 1149, die schrijft u. En er zijn er al meer binnen dan we ooit hadden durven dromen. Taalstaat.karo.nl Laat u zich niet weerhouden. Maar nu eerst. Het laatste taalnieuws. Vorige week bracht ons programma de primeur van de app Vogala... ontwikkeld op initiatief van hoogleraar letteren Frits van Oostrom. Op die app heeft hij Middel-Nederlandse teksten geplaatst. Eerder deze week zat Frits van Oostrom samen met historicus Herman Pleij... in De Wereld Draait Door. De belangstelling voor die app die blijkt enorm. Dag Frits van Oostrom, goedemorgen. Goedemorgen. Waar, waar, waaruit blijkt die grote belangstelling? Nou, in de eerste plaats, we zitten nu, geloof ik, tegen de 10.000 downloads. Wat ik een enorm aantal vind. Uh, en uh, de enorme hoeveelheid reacties die op mij afkomen. En dat uh, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Sint-Petersburg en Canada. Het is toch echt verbluffend om te zien hoe, uh, hoe snel en hoe breed ja. het bereik van die moderne media is. Ja, heel aardig. Want ik, ik, ik had uh, met u gesproken vorige, vorige week uh, zaterdag. En ik loop in Amsterdam diezelfde zaterdagmiddag waren uh, door, een, door een automobilist uh, tegengehouden. Ik zei, u bent toch Frits Spits van de zei Ja, dat klopt. Die app van de heer van Oostrom, kan ik die ook downloaden op mijn iPhone? Zei hij, vroeg ja. hij. <laughs> Komt nou, nog kijk, niet, hè? Ja, dat ja. kan nou nog net niet. Nee. Maar, maar we hebben wel besloten om hem voor uh, Android... en ook in een webversie te gaan maken... Ja. Uh, dat uh, er is zoveel belangstelling voor en ik merkte ook uit zoveel mails die daar ook een beetje over kloegen dat, uh, dat daar duidelijk behoefte aan is. En zelfs de automobilisten kunnen blijven, want ik zag hem ook vermeld op de ANWB-vertaalservice. Oh. Uh, staat de app dus, dus pech onderweg in de middeleeuwen, dat kan nu ook <lacht> al geen probleem meer, uh, meer zijn. Uh, meneer Van Oostrom, ik heb nog één vraag. Is dit het revij van het Middel-Nederlands? Nou, we hadden daarvoor ook al niet te klagen. Althans, ik zeker niet. Mijn boeken, daar is altijd veel belangstelling voor. Maar het is wel, uh, denk ik, een, een, een sprong weer naar een nieuw medium... Ja. waardoor het echt wat meer gaat, gaat leven en klinken. We moeten, het, we moeten die oude taal ook blijven vieren. En daar is dit natuurlijk ideaal voor. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon kwam. Leerlingen van 30 scholen strijden vandaag in Leiden tegen elkaar in de finale van het NK debatteren voor scholieren. Ze gaan met elkaar in debat over maatschappelijke thema's zoals het immigratiebeleid en vrijheid. Roderick Westerink uit Leiden was de grote winnaar van de vorige editie. is nu een van de begeleiders van het team van zijn oude school, het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht. Roderick, goedemorgen. goedemorgen. Is jullie team al in debat gegaan? Nou, mijn team zit nu in debat. Ik moest helaas daar de eerste speech over afscheid nemen. Maar nu staat echt een van de mooiste debatten, vind ik, van het dagprogramma vandaag tegen het Tele Gymnasium. Ja. En het is gelijk al een debat dat op film wordt opgenomen, dus uh, kunnen we hopelijk ook nog na van gaan. Ja, en, en, en spettert het? Uh, knettert ja, het? Ja, het is zo mooi om te zien als je die jongens dan uh, nou ja, maanden dan traint. En dan, dat het er dan allemaal uitknalt, het verbale geweld. Ik vind het prachtig. Ja. Hoe belangrijk is de taal tijdens het debatteren? Is natuurlijk het middel om te overtuigen. Er wordt wel vaak gezegd dat er zoveel procent lichamelijke communicatie is, maar taal is toch de woorden waarmee je mensen overtuigt. Als je die zorgvuldig kiest, is het gewoon, nou, kan het heel veel toevoegen als je er heel vaardig in bent. Ja. Kan het met alledaags taal gebruiken of moet je echt dure woorden gebruiken om een beetje indruk te maken? Nee, juist alledaags taal gebruiken. Want ik zeg altijd: taal mag best mooi zijn, als het maar. Uh, het, het, als doel is uh, dat je mensen overtuigt. En als mensen niet weten wat je bedoelt... of ze moeten nog nadenken over wat je zegt... dan hebben ze helemaal geen tijd om overtuigd te raken. En daarom zeg ik altijd van, blijf close to jezelf... en uh, gebruik lekker alledaagse taalgebruik, want daar, daarmee overtuig je toch sneller mensen mee... dan met hele dure, lange woorden. Ja. Vorig jaar wonnen jullie als school en jij als individu. Gaat het weer zo'n goed jaar worden... voor het Johan de Wit Gymnasium in Dordrecht? Ja, durf ik niet te zeggen. Kijk, je hoofd natuurlijk altijd op, maar de competitie wordt elke keer sterker. En elk jaar zie je gewoon dat Nederland als het badland gewoon steeds verder opklimt. En dat, dat gaat nu ook langzaam doorklinken in, bij scholen. Die ja. gewoon steeds meer, steeds betere scholen krijgen. En dat is eigenlijk natuurlijk wel heel mooi. Want we kunnen nu nog internationaal niet echt tippen aan landen als Amerika en Engeland. Maar ja, nee. je hoopt toch dat je dat binnenkort dat je dat wel een keer mag doen. Ja, misschien moeten ze het dus gaan onderwijzen op school, hè? Nou ja, ik ben groot voorstander van, want ja. ik zeg altijd, het is, het is goed voor de taal, het is goed voor ja. de manier van nadenken, het is overal goed voor. Ja, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Yes. De parel van Mozambique is niet meer. De wereld nam afgelopen week afscheid... van de Portugese voetballegende Eusebio da Silva Ferreira. De in Mozambique geboren voetballer... overleed zondag op 71-jarige leeftijd. En uh, ja, zijn bijnaam was bijna net zo mooi als zijn spel. Tekstschrijver en theatermaker Jan Beuving... schrijft op zijn site een dagelijkse column over sport en taal. Jan, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, uh, de parel van Mozambique, waar verwijst die bijnaam precies naar? Hè? Jan. Natuurlijk naar zijn afkomst, zijn geografische afkomst, zie je een heel veel bijnamen. En het verwijst natuurlijk ook naar zijn beroep als paalvisser dat hij had voordat hij naar Portugal vertrok. En hij was natuurlijk een fantastische midvoor die mooie doelpunten maakte. En als hij natuurlijk een lelijke outspoetser was geweest, dan was hij waarschijnlijk het monster van Mozambique geworden. <lacht> ja, en wat voor een rijtje bijnamen van sporters past deze naam? Nou, de rij met bijnamen is natuurlijk uh, schier eindeloos. Maar uh, er is een grote deelverzameling te maken... van allemaal bijnamen die een geografische aanduiding hebben. Dus die gewoon verwijzen naar de herkomst van een sporter. We kennen natuurlijk allemaal het orakel van Betondorp. Johan Kruijf of de beer van Lemmer, Rintje Ritsma. Uh, dus het past heel erg in een rijtje van de puntje, puntje van puntje, puntje... waarbij de laatste puntjes voor een uh, geografische locatie zaten. Ja. ja. En, waar, en waarom kom je juist in de sport veel van dit soort bijnamen tegen? Nou, ik denk dat dat te maken heeft met de... Nou, Misschien wel de mystificatiedrang van sportverslaggevers of van supporters, onderschat hun taalgevoel zeker ook niet. In een stadion worden de gekste dingen bedacht voor, voor, hun, voor hun eigen helden die ze op het veld zien, of op het ijs, of waar dan ook. En... Die mystificatiedrang maakt denk ik dat. Dat ja, tilt dat, dat toch uh, iets en verslag een beetje hoger. Het is toch een beetje gemakkelijke poëzie. Je kunt natuurlijk zeggen: De Leeuw van Vlaanderen brulde als nooit tevoren op de kassei. Dat klinkt toch mooier dan Johannes Zeeuwen op parijs Ja, wat, wat voor bijnamen springen er voor jou echt uit in de sport? Nou, in deze categorie vind ik zelf, is mijn grote favoriet uh, de adelaar van Toledo voor Federico Bahamontes. Ja. Een grote wielrenner, ja. een mooie naam, Toledo is natuurlijk al een beetje mysterieus van zichzelf. En dat is misschien ook jeugdsentiment, de tovenaar van Tata Banya voor Feyenoord's cultvoetballer Jozef Kipric. Die zijn prachtig. Maar ja. de vliegende huisvrouw voor Fanny Blanke-Skoen, die mag er ook zijn. zijn. Zijn die sporters eigenlijk zelf wel blij met die bijnamen? Nou, soms zie je dat die bijnamen door die sporters zelf gebruikt worden. Kenny van Hummel noemde zichzelf Hummeltje. En vervolgens iedereen dat gaan doen. Maar um, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... iemand als Piet Schrijvers, die werd de beer van de meer genoemd. Daar was hij denk ik best trots op. Het was echt het was de vorst in het doel van Ajax. Ja. Maar toen hij vervolgens verkaste naar Zwolle... en daar de bolle van Zwolle werd en het lek van pek... ja, toen was hij er denk ik minder <laughs> blij mee. Uh, Jan, tot slot uh, nog even terug naar Eusebio, de parel van Mozambique. Jij schreef afgelopen weken gedichten over hem. Vinden we zo mooi dat we dat graag even van je... Willen horen. Goed, in memoriam uit Het licht in het Estadio Da Luz gaat uit. Nu dooft hun grootste ster, uit Wat goed is, komt van ver. In Afrika bespeelde hij blootsvoets de rijk grond van Mozambique. De zwarte parel van een vaderland dat werd bestolen door de harde hand van Portugal. Daar vond hij zijn publiek. Dat Portugal slaat nu in diepe raude ogen neer, maar Mozambique verliest zijn parel voor de tweede keer. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Taalstaat. Hoofdgast vandaag is de oud-directeur... van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Snabel. Hij is voorzitter van de Academie de Gouden Ganzenveer... die de Gouden Ganzenveer dit jaar heeft toegekend... aan de Belgische auteur David van Rijbroek. Dag, Paul Snabel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Er liggen hier drie kussens... Ja. Uh, die voor wat extra <lacht> zitcomfort uh, kunnen zorgen. De een, uh, op de een staat de afbeelding van WF Hermans... op de ander van Harry Moelisch. en het de derde kussen vertoont het gelaat van Gerard Reven. Uh, welk kussen kiest u? Ja, dat is moeilijk, maar ik, zou maar ik denk dat ik maar Gerard Reven kies. Uh, ik vind dat je daar wel op mag zitten, langzamerhand. Ja, ja? ja. ja en denkt, denkt u dat hij tevreden zou zijn geweest... over de keuze van David van Rijbroek als winnaar van de Gouden Ganzenveer? Ik denk het niet, ik denk het niet. Ik denk dat hij toch, uh, als je kijkt hoe hij toch eigenlijk ook politiek georiënteerd was... Uh, David van Rijbroek toch veel meer aan de linkse kant zou oriënteren. En toch ook, een, ja, waarschijnlijk toch te kosmopolitisch zou vinden. Maar het is wel, als je realiseert natuurlijk dat Reven al heel lang... natuurlijk ook lang voor zijn dood eigenlijk al niet meer serieus deel kon nemen aan het maatschappelijk debat... waar dan ook over. Het is duidelijk iemand die vanuit een veel latere, veel jongere generatie... dat ja. is ongeveer de helft van de leeftijd. Van Rijnbroek is net in de veertig... Um, dat is echt een andere wereld. En een andere generatie waar je dan over praat. Maar, maar ik denk niet dat hij er erg gelukkig mee zou zijn geweest. Nee, nee, nee. maar dan denk ik wel dat bijvoorbeeld de stijl van Reven uh, U enorm aanspreekt. Dat u toch dat kussen kiest. Nee hoor, het is een beetje nee. een negatieve keuze. Want ik vind oh, ja? het nogal wat op, op iemand te gaan zitten. Dat, uh, <laughs> ja, dat vind ik niet, niet zo'n positief. Ja, maar je lekker in de rug. Uh, Oké, okay, nou, ja, af... ja, okay, ja. dat kan. Ja, maar ik, ja. zo beschouw ik het niet. Nee, nee, oh, ik oh, moest uh, denken aan het. Aan het uh, ik, ik heb het, uh, het verhaal van, zijn, van de vrienden. het Tijgertje en zo gelezen. Dus ons leven met Reve. Ja, en er komt toch een beeld uit naar voren... van wat ik alleen maar vind een buitengewoon egocentrische, nare man... waarvan ik niet begrijp dat die jongens daar tientallen jaren... eigenlijk mee, mee betrokken zijn gebleven maar, en niet weggehold zijn. Dat, maar staat dat niet los van de stijl? Want hij kon natuurlijk wel prachtig schrijven. Hoewel, uiteindelijk was het natuurlijk wel heel erg herhalend schrijven... dat veel boeken in de laatste twintig jaar... natuurlijk eigenlijk herhalingen van hetzelfde waren. Ja, ja. En niet echt meer interessant waren. Ja. Maar natuurlijk had een pracht op zichzelf een prachtige uh, stijl... in sommige van, van de kleine gedichten ook die hij geschreven heeft. En zo. Het, zijn voor, ja, het zijn wel teksten die het voor een deel bijblijven. Hè. Zo laatste maar zin maar van, via van het dagond. kussen serveert u er even een beetje, beetje af. af. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Als nou, ik terug... moet kiezen tussen deze drie, <laughs> ja, ja, ja, dan ja. toch? Ja. Terug, terug naar uh, de Gouden Ganzenveer. Uh, wat voor mensen komen daar eigenlijk voor in aanmerking? Wat, wat, moet, je, wat moet je kunnen om zo'n veer uh, te verdienen? Ja, eigenlijk als je kijkt naar, we doen het sinds 2001, dus we hebben nu zo'n 13, 14 laureaten gehad, zoals wij ze noemen. Het zijn, bijna, het zijn eigenlijk altijd mensen die, zoals wij dat noemen, meerdere registers bespelen. Dat wil zeggen, ze zijn niet alleen, ze hebben, ze hebben allemaal geschreven, het zijn bijna allemaal auteurs, ja. maar ze zijn daar vaak naast ook toneelspelers of acteurs, of mensen die ook voor het toneel schrijven. Mensen die televisieprogramma's hebben gemaakt, radioprogramma's hebben gemaakt, aan het publieke debat hebben deelgenomen, uh, door het land getrokken zijn... om een verhaal te vertellen, voor te lezen, te discussiëren. Maar waar let u dan op als u bijvoorbeeld uh, de taal beoordeelt van ja. deze... Van deze uh winnaars van de Gouden Gans. Het is geen literaire prijs, dus nee. in die zin is taal, is taal natuurlijk inderdaad het medium waar men mm -hmm. zich van bedient. Uh, uit, en in de discussies die we erover hebben, als er een, een soort selectie gemaakt is, speelt natuurlijk wel een rol de kwaliteit ook van het taalgebruik, de rijkdom daarvan, de variatie erin, of mensen uh, laat ik zeggen, ook een, een, een rol spelen in het creëren van nieuwe begrippen of een nieuwe manier van kijken naar taal. Dat soort dingen speelt wel een, ja. een rol in onze discussie. Hoor. Zullen we een paar prijswinnaars de revue ja. laten passeren? Lijkt me zo leuk. Luistert okay, ja. u even. En na een tijd leken al die herinneringen... alles wat we meegemaakt hebben in die veertien jaar dat hij bij ons is geweest... alles leek met zijn dood te maken te hebben. De haast die hij had om alles te zien, om alles te weten. De gretigheid die hij had om alles mee te maken. Alsof hij voelde dat hij maar heel kort hier zou zijn. Enkeloze geoefen op die skates. Steeds maar weer proberen om even te zweven. Ja, Karin Kruts in Oud Geld. Hij wilde niet aarden. Maria Hij wilde zweven. Ja, ja van uh, Maria uh, uh, Goos. Um, uh, winnaar in 2005. U, u was toen al voorzitter ja, van de jury. Ja. Mm. Ja, waarom Maria Goos? Nou, omdat Maria eh, natuurlijk een van de mensen is geweest... die eigenlijk het Nederlandse toneellandschap... op nieuwe kracht heeft gegeven... met zowel voor televisie als voor de zaal... maar ook voor filmscripts... Eh, ook zelf heel mooi kan vertellen... en heel leuk kan presenteren. Dus wij vonden dat ook weer iemand... die dus een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan... Je zou kunnen zeggen, wat toch traditioneel een van de zwakkere dingen in Nederland altijd is geweest... het schrijven voor toneel en Meestal lukte dat toch niet erg of was daar maar een heel klein publiek voor. Veel auteurs hebben dat geprobeerd. Gerard Reven ook, Harry Mulisch heeft het ook gedaan. Maar je kunt zeggen, Maria Goos is eigenlijk een van de eersten... die erin geslaagd is om ook echt een blijvend een groot publiek te bereiken. Zowel via zo'n serie als Oud Geld. Ja, op de Met taal lijkt wel die uit het gewone leven ja. is geplukt... Ja. Woorden waarin je je kunt spiegelen. Ja, en dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk om eigenlijk spreektaal... de gewone mensentaal zo te hanteren dat het ook toneeltaal kan zijn. Ja. Dat het dus ook ja. ge gezegd kan worden. Zonder dat je denkt, waar gaat dit over? Of wat zeggen ze nou precies? Ja. Terwijl je wel het gevoel hebt dat het eigenlijk heel gewone mensentaal is. Heel knap, met ook humor erin. En met een, een, een gevoel ook voor de, de dramatiek in de families. Dat is een van haar sterke kanten. Dus we hebben dat toch heel erg gewaardeerd. Dat zij toch in relatief korte tijd veel geproduceerd heeft. Wat heel goed ontvangen is. Hm. En waar vooral ook een heel groot publiek voor was. Ja, ja. Uh, een andere winnaar een heel andere winnaar Tom Lanouis.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 Uh, als je Tom wilt begrijpen, moet je zijn boek over zijn moeder lezen, sprakeloos. Daar, hey, daar komt dit uit. Daar ja. komt dit uit, en hij is ook een beetje zijn moeder. Je zou je bijna zeggen zoals Joop Admiraal dat er ooit speelde. Mm -hmm. uh, de dramatiek, uh, het, het barokke wat er ook in zit, het toneel achter. Zijn moeder leefde eigenlijk pas als ze als amateur toneelspeelster uh, haar rol kon vervullen. Hij heeft dat prachtig beschreven in een heel barokke taal, maar... Uh, Tomlant is niet alleen een romanschrijver... en een man die een prachtig verhaal over zijn moeder heeft geschreven... maar hij is ook toneelschrijver. En hij is ook heel actief op politiek gebied in België. Neemt heel duidelijk stelling in het maatschappelijk debat. Uh, ik weet, is ook zelf als acteur en als presentator van zijn eigen verhalen... iemand die een groot publiek weet boeien en weet te trekken... is echt een verteller... Um, en dat in een hele rijke, hele mooie taal... Ja. en met, met ook hele originele ogen thema's. ogen twinkelen, Ja, het is een, hele bijzondere, ja, een heel ja. bijzondere man wat ja. dat betreft. En ja. ook als je het nieuwste boek Gelukkige Slaven en zo... ook weer met vaak toch aan de rand van... dat je denkt, ja, nu wordt het toch wel erg ranzig of kietzig en zo... maar het blijft boeien en je blijft het lezen. Ja. We hebben er meer. Ja. Oh, als ik dood zal, dood zal zijn. Kom dan. En fluister. Fluister iets liefs. Mijn bleke ogen zal ik opslaan. En ik zal niet verwonderd zijn. En ik zal niet verwonderd zijn. In deze liefde zal de dood alleen een slapen. slapen gerust, Een wachten op u. Een wachten zijn. Gedicht van Leopold door ja, Raps Nasser. Rapsen -Nasser. Ja. ja, daar zie je dus toch. Dat is natuurlijk zo'n mooie combinatie van iemand die echt ook beroepsmatig acteur is maar ook zelf schrijft. En natuurlijk hele grappige en leuke dingen heeft gemaakt... ook met het idee van taal verandert natuurlijk... ook door de komst van zoveel mensen uit andere landen. Hij heeft natuurlijk een enorm gedicht geschreven over... He, over I Have a Dream, maar dan op, zijn, ja. Ja, op een soort modern Rotterdams... Hij maar dan over tijd, tijd, tijd in Antwerpen... Heb, uh, ja, ja, hij is ja. ook dichter des Vaderlands ja. geweest. Ja. Um, heel veelzijdig. He, dus hier leest hij voor. Een hele, hele uh, cd-compilatie uh, waarin hij eigenlijk... de hele Nederlandse poëzie vanaf de middeleeuwen... Dus de tijd van en gedichten maar, van anderen hè? en dus van anderen iets van hemzelf nee, ja. maar op een hele mooie rustige ja gedragen toon. Maar hij is uh, nog zo jong... die ja. die, ganse, die Gouden Ganzenveer dan niet veel te snel. En Tom Lanoir. Ja, of is het geen overprijs? Het is wel een overprijs, maar liefst voor een voor wat nog in ontwikkeling is. Dus waarvan we zeggen... er is al veel gepresteerd en we verwachten er ook nog veel van. Ja, ja. Uh, dat is wel het een beetje het beeld. En zeker, het speelt dan ook wel eens... van de vraag van, is het eigenlijk niet te vroeg? Maar ik moet zeggen, ja... Wat dat betreft nemen we dan toch als voorbeeld steeds... de eerste die de Gouden ganzenveer heeft gehad in deze nieuwe constellatie. En dat was Michael Zeeman. En achteraf zijn we alleen maar ontzettend blij en dankbaar... Ja. dat we eigenlijk toen die beslissing hebben genomen... om iemand die nog volop aan het schrijven was, heel vermiddels, actief was... en, en, en overleden. overleden is eigenlijk ja. op heel jonge leeftijd. Ja. Um, dus achteraf denk je... Nee, als het... Als het werk ertoe noopt. Dat ze mm -hmm. zegt van ja, dit is indrukwekkend. En dat geldt ook voor Tom Lanois, dat geldt ook voor Maria Goost. En, voor en ook voor, voor David Va Rijbroek. Laten we hem en nog En David van Rijbroek, zeker ook. Uh, de winnaar van... Ja, van dit jaar. Het nieuwe Congo zingt in de aankomsthal van een luchthaven die galmt. Het is het geluid van tape Bruine, rollen tape rond pakken en dozen. tape die schreeuwt als je hem ontrolt en smakt als je hem scheurt. <lacht> Tape die schraapt en krijst en tiert. Tape, meters en meters stijp in de aankomsthal van de luchthaven. Een zacht kermen rond de trollies als in een couveuse. Dit gillen is geen klagen, maar de kreet van nieuw leven. Dat komt uit Congo. Ja, ja Prachtige boek van hem. Uh, mooi rijtje. Is ja, daar. Dus we zijn er echt heel trots op en je merkt ook dat... Um, ook voor de mensen zelf, en dat, david van Rijbroek zei dat ook heel uitdrukkelijk, Hij heeft natuurlijk voor Congo heel veel prijzen gekregen. Ook internationaal, in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat dus weer toch de breedte van de mensen dan vooral waarderen. De deelname aan het maatschappelijk debat. Het ook zelf kunnen presenteren in een rijke taal. En met ja. een, een durf om te voort te dragen op een manier die op een podium, uh, laat ik zeggen, mensen blij zal boeien. Um, politieke keuzes te maken... die niet altijd even gemakkelijk zijn... en niet altijd even populair zijn... en waar ook niet iedereen het mee eens maar, is... Um, toneelwerk te maken... zoals hij heeft gedaan met missie. Breed, voor een, een, een, een, een prijs voor, voor mensen... die zich op een, op een veelzijdige manier presenteren... Ja. en uh, fantastisch met de taal om kunnen gaan. Het ging nog best met dat kussentje van, Rus, van Reven, hè? Ja, hoor. <laughs> hartelijk, hartelijk dank. Graag gedaan. uit je stoel onder de tafel Je doet de deur achter je dicht En je wandelt door de stad hè? Met een lach op je gezicht En iemand vraagt je naar een straatnaam Iemand vraagt je naar de tijd en je ziet jezelf in een winkelram passeren En voor je het weet ben je voorbij Je moet niet leven voor de toekomst Je moet leven voor wat is Soms word je geraakt Soms word je gemist Dus laat jezelf maar vallen In de armen van de tijd En leef tot op de bodem Want voor je het weet is het voorbij Voor je het weet ben je voorbij Voor je het weet ben je voorbij Voor je het weet, ben je voorbij. En je wandelt door een oude stad en je weet niet wat je mist. En opeens slaat daar de bliksem in terwijl de hemel helder is. Er is een vrouw die door je heen kijkt, en opeens ben je de weg kwijt. En al sla je op de vlucht, je weet er is geen weg terug. Dus je gaat voor haar door het vuur en je smelt totdat je stroomt. En je kent de weg naar huis wel, maar wil niet weten waar je woont. En je prijst jezelf gelukkig, want we hadden anders kunnen zijn. En je ziet jezelf passeren in haar ogen. En voor je het weet is het voorbij. Voor je het weet is het voorbij. Voor je het weet ben je voorbij. Twee ben je voorbij. Je schrijft de stoel onder de tafel, je doet de deur achter je dicht. Wandel door de stad heen, met een lach op je gezicht. Iemand vraagt je naar een straat iemand vraagt je naar de tijd. En je ziet jezelf in een winkel aan passeren. Voor je twee ben je voorbij. Als je het weet, ben je voorbij. wil iedere week bewijzen dat er prachtige Nederlandstalige liedjes worden gemaakt. Onder meer door Stef Bos. Je hoorde hem van zijn laatste album en het heette De Passage. De Roman 1149 Radioprogramma's worden mooier als u er actief aan meedoet. Ik vraag u een roman te schrijven. Toen ik vorige week het idee lanceerde... kwamen er onmiddellijk al heel veel reacties. En wat zijn wij daar blij mee? Nog even de voorwaarden. De roman mag niet, eh, mag niet meer dan elf zinnen tellen... en niet meer dan 149 woorden. De basis is deze voetnoot. De voetnootroman in de Volkskrant van 9 december vorig jaar... van schrijver Arnon Grunberg. Ik lees hem nog één keer voor. en U kan hem teruglezen op onze Facebookpagina en op onze site...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 Zo'n korte roman schrijven. In een roman zit, maar dat weet u, denk ik wel, een zekere ontwikkeling. Dat is wel belangrijk. Arnold Gunberg heeft ons officieel toestemming gegeven om dit verhaal als voorbeeld te gebruiken. Inmiddels weet ik dat er heel veel romans in uw hoofd wonen. We hebben er al meer dan vijftig binnen. We zijn er echt ongelooflijk blij mee. Uiteraard mag u ze voorlezen in dit programma... of ik doe dat voor u als u zegt, dat doe ik liever niet zelf. Als er een roman 1149 van u gelezen wordt... krijgt u van ons een door Gunberg zelf gesigneerd eh, voetnotenboekje. De roman 1149, ik zou zeggen, wacht niet langer, ga schrijven. Inzenden kan via de mail taalstaat@karo.nl. En vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden. De Beste Leraar Nederlands van Nederland. We zijn op zoek naar de Beste Leraar Nederlands van Nederland. Inmiddels komen de namen van de eerste kandidaten bij ons binnen op taalstaat.kro.nl. Ons programma De Taalstaat gaat samen met het Eerbiedwaardige, het Genootschap Onze Taal, op zoek naar de Beste Leraar Nederlands van Nederland. De leraren Nederlands, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Leraren die leerlingen aan het lezen krijgen... omdat ze zo bevlogen kunnen spreken over Ronald Giphart bijvoorbeeld. Leraren die heel goed uit kunnen leggen hoe teksten in elkaar zitten. Leraren die aansporen om zelf te gaan schrijven. Kortom, leraren die je enthousiast maken voor onze taal. U kent ze vast wel, de leraar Nederlands van uw kind. Misschien is het wel een collega van u. Scholieren luisteren ook naar de taalstaat. Waar wachten jullie op? Geef je favoriete leraar Nederlands op, op via taalstaat.kro.nl U heeft vanaf vandaag... Nog ruim twee weken de tijd om dat te doen. We hebben, zoals u inmiddels wel zult weten, een zeer deskundige jury. Met het eerste jurylid heeft u vorige week kennis gemaakt. Dat is Trudy Koenen. En vandaag is hier aanwezig hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands... aan de Universiteit van Nijmegen, Peter Arno Koppen. Van huis uit Neerlandicus. En nu gespecialiseerd in de didactiek van het vak. Peter Arno, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, of goedemorgen is het nog, hè? Ja, laat ik me niet vergissen. Uh, uh, jij houdt je bijvoorbeeld bezig met de grammatica didactiek, hè? Ja, ik hou mij voornamelijk bezig met de grammatica didactiek. En dat is een bijzonder interessant onderwerp. Ja. Is dat ook een onderwerp dat leeft bij de leraren Nederlands in Nederland? Er is geen onderwerp dat zo erg leeft als de grammatica bij de leraren. De grammatica weet al meer dan anderhalve eeuw... allerlei heftige emoties op te roepen in het schoolvak Nederlands. Er zijn mensen die te vuur en te zwaard beweren dat, het, uh, dat uh, elke vorm van grammatica zo snel mogelijk verwijderd moet worden... uit het schoolvak Nederlands. En er zijn anderen die zeggen... je kunt maar beter zoveel mogelijk aan grammatica doen. Ja. En tot welke groep hoor jij, Peter Arnold? Uh, de waarheid ligt altijd in het midden. Ja. En uh, ik zit iets uh, aan de ene kant van het midden, zal ik maar zeggen. Ja, aan ik, de grammatica-kant van het midden. Ik zit aan de grammatica-kant kant ja. van het midden. Ja, ja, ja. En, en, Maar er is dus veel weerstand ook bij de leraren in Nederlands... omdat grammatica een belangrijke plaats te geven in het onderwijs... en waarom is het toch zo van belang? Het is van belang, omdat eh, nou het, het hele schoolvak Nederlands heeft als doel dat wij niet als taalzombies door het leven gaan. Een taalzombie, dat is iemand die door het leven gaat zonder dat hij ooit heeft nagedacht over taal of literatuur. Eh, want het vak Nederlands gaat over taal en literatuur. Ja. Maar eh, behalve dat je je taal moet beheersen en dat je, dat je af en toe eens een boek moet openslaan, moet je er ook iets eh, verstandigs over kunnen zeggen. En dat is wat je leert in het schoolvak Nederlands. In alle vakken uh, leer je hoe je, uh, hoe je uh, taal moet gebruiken. Taalvaardigheid is iets van alle vakken. We hadden het net over uh, debatteren. Ja. Debatteren is iets dat leer je net zo goed bij het vak uh, economie... Als bij maatschappijleer als bij Nederlands. Maar Nederlands is nou het enige vak waar je leert wat debatteren is. En hoe je debatteren kunt analyseren, hoe je het in stukken kunt verdelen, hoe je het moet ja. benoemen. Ja. En, en, en wat is nou. Ben je inmiddels achter wat de beste methode is om grammatica te onderwijzen? Want dat valt niet mee hè, om dat aan leerlingen te. Dat te weet leren. niemand. Maar nee? ik ben er in ieder geval achter. Ik ben er in ieder geval achter dat we het al 150 jaar. Eh, uh, niet goed doen. Nee? We doen de niet 150 goed. jaar, ertussen, dat is vanaf. Wij, wij doen namelijk net alsof grammatica een uh, wiskundesommetje is. Waarbij je een eenvoudig stappenplan hebt... en uh, daar volgt een antwoord uit. En uh, dat is dan de ontleding. Nou, en dat, dat is het niet? Dat, ja, dat kun je wel doen, maar dat, daar heb je niks aan. Daar uh. heb je niks aan in het dagelijks leven. Uh, wat je moet doen is nadenken over taal. En, en ben je er inmiddels achter hoe je het, het beste kunt onderwijzen? Je kunt het beste... Nou, eigenlijk wat Trudy Koenen vorige week zei... Ja. Je, moet leerling, je moet allereerst contact maken met leerlingen. Dat wil zeggen, je moet leerlingen raken in hun taalgevoel. Ja. En op het moment dat jij iets zegt waarvan een leerling denkt... van hé, hey, hoe zit dat? Dan heb je hem ver genoeg... Uh, zodanig dat hij iets wil begrijpen. En dan begint het didactische spel van iemand ja. iets uitleggen. Nou, nou, zit er een student van jou naast je? Hè? Ja. Uh, Jimmy, dat Jimmy bijna van, een collega. Bijna een collega, Jimmy van, van, van Rijt. Want jij geeft les al. Uh, Waar? Ja, dat klopt. Ik uh, ben docent Nederlands uh, op het Valeoals College in Venlo. Ja. En je hebt les gehad van Peter Arno koppen? Uh, nou, een, uh, het, het was een gastlesje. Ja? Uh, want ik uh, studeerde aan de Tweede Graadsopleiding in Nijmegen en wij kregen ja. grammatica en didactiek. En Peter Arno kwam daar uh, een. een, een ja, een, een lesje wil zorgen uh, over zijn grammatica didactiek. En dat heeft me sindsdien eigenlijk wel gegrepen. Ja, wat, wat heb jij van hem geleerd? Wat, is, wat, wat heb jij specifiek van hem geleerd? Uh, ik heb van uh, Peter Arno geleerd dat, dat het heel belangrijk is bij grammatica... om iets te doen met de achterliggende concepten. Dus als je bijvoorbeeld het meewerkend voorwerp bespreekt... dat je dan niet alleen maar zegt aan wie of voor wie... want daar heb je niet zoveel aan... Nee. Maar dat je gaat, gaat kijken naar... Van wat zijn nou de achterliggende concepten? En een van die concepten zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Dat er een bepaalde transitiebeweging is. Dus als ik bijvoorbeeld zeg hè, ik geef iemand iets. Dan ja. gaat er iets van de een naar de ander. En die mm -hmm. transitiebeweging, die zou je bijvoorbeeld typerend voor een meewerkend voorwerp maar kunnen doen. Het woord transitiebeweging is, denk ik, op een uh, in een voortgezet onderwijs, denk ik. Uh, uh, meneer Van Rijden. Ja. ik snap u niet meer. Ja, of... dat denk ik ook. En ja. dat is ook mijn ervaring hoor. Ik, uh, ik zou zeker niet uh, transitiebeweging gebruiken. Dat doe ik ook niet in mijn nee. les. Wat, maar... wat zegt u dan? Nou, ik, uh, ik laat het bijvoorbeeld zien met afbeeldingen. Er gaat iets van de een naar de ander kunnen ja. we dat aanwijzen. Ja. En uh, leerlingen die kunnen dat. En leerlingen die gaan daar uh, gaan ook een beetje over nadenken. Ja. En ja. die gaan het zien. Die gaan zien wat het betekent. Ja. Ja. Dus meer de achterliggende gedachte. Dus niet alleen zeggen we meewerkend voorwerp. Maar wat is het eigenlijk? De betekenis daarvan. Ja. Dat, dat, ja. Is, dat is de, de kern van, van wat je over wilt dragen. En de grammatica is dan de sleutel tot het taalbegrip. Nog een voorbeeld. We hadden net een liedje van Stef Bos. Ja. Eh, hoorde ik. Ik mooi, denk, liedje, hè? mooi liedje. Mooi liedje. De kernregel was, voor je het weet ben je voorbij. Ja. Er zit iets dubbelzinnigs in, nietwaar? Ja, ja. Wat is dat voor een dubbelzinnigheid? Als je dat grammaticaal bekijkt, is dat het verschil tussen het naamwoordelijk en het werkwoordelijk gezegde. Gaat het om een eigenschap? Gaat het om een plaats? Ja. Uh, als je er op een ontleed manier naar kijkt, dan zie je dat meteen. Dan is het meteen duidelijk. Uh, als je, je kunt het ook heel, heel goed begrijpen zonder dat je iets van grammatica weet. Maar, maar de grammatica helpt. Ja, die als je er iets over moet ja. vertellen, dan helpt dat. Peter Arno, uh, jij bent jurylid, naast Trudy Koenen. Die heeft vorige Sorry. week al gezegd... je moet de leerling met humor tegemoet treden... je moet empathisch zijn, je moet met ze meeleven... je moet geïnteresseerd zijn in hun leven. Waar ga jij op letten als jurylid? Ik ga erop letten dat de leraar uh, vier poten heeft... Um, dat klinkt misschien een beetje onvriendelijk, maar het leraarschap heeft vier poten. Een leraar moet een professional zijn, een leraar is een opvoeder, een leraar is een vakinhoudelijk specialist ja. en een leraar is een didacticus. Dat wil zeggen, een leraar moet kennis hebben en hoeveel, Dat kan me niet zoveel schelen, maar je moet er iets mee doen. Je moet ervoor zorgen dat die leerlingen geïnspireerd raken door jouw kennis. Dat is het goede leraarschap. Dat geldt niet alleen voor het vak Nederlands, maar dat, dat geldt dat voor, geldt alle, voor vakken. alle vakken. Natuurlijk. Dat je... geldt niet alleen voor grammatica, geldt ook voor literatuur. Daar ga je op. Wij, wij, ga roep, op wij roepen alle leraren Nederlands op, of al degene die leraren Nederlands kennen. En wie kent er geen leraar Nederlands, waarvan die zegt? Dat is de allerbeste. Taalstaat.kro.nl Peter Arno Koppen is jurylid. Trudy Koenen is jurylid. Uh, Jimmy van Rijt, jij zal het ongetwijfeld met zeer veel belangstelling volgen. Uiteraard. We wellicht uiteraard. ben je een van de kandidaten dat ze <laughs> zal zeggen... nou, ik heb les van die Jimmy van Rijt en uh, die is erg goed. Nou, het zou mooi zijn, maar uh, ik reken nergens op. <laughs> Dank voor jullie komst.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 I name.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 Ja, wat een mooi liedje. Aanstaande maandag gaat in de Leidse Schouwburg... maar je krijgt er wel heel veel voor terug in première. Het stuk is geschreven door Bastiaan Ragas, die samen met Annemarie Jung er uh, ook de hoofdrol in speelt. Bastiaan schreef al eerder een boek met dezelfde titel. Zeer goed verkocht, hè, Bastiaan? Ja, ja. Goedemorgen. heb je, je zo meegenomen. Ja. Ja. Hoe heet je? Ik uh, heet Sam. Sam, mocht je even met papa mee? Ja. Ja, ja. ja heb, je, heb je het stuk al gezien? Uh, nee, ik heb hem nog niet gezien. Dan ga je naar de première maandag? Uh, nee, waarschijnlijk niet. Ik heb nee? de CITO's. Dus... Je hebt CITO's? Ja, ja, dat is belangrijk Frits. Oh, je hebt... <laughs> je hebt Op maandagavond een kind om half één en nog ja. in bed leggen is en misschien zo. En wat voor CITO's? Je zit dus in de achtste groep. Ja. ja. En, en wat voor school wil je dan gaan, Sam? Uh, nou, ik weet nog niet. Ik ben nu naar school aan het kijken, maar ik weet nog niet. Sam. Nee, nee. En je hebt dus ook taaltoetsen? Ja. Ja, ben je er goed in? Nee, niet nee? Help papa daar niet een beetje bij dan, Bastiaan? Ja, vooral mijn stiefmoeder. Oh, je stiefmoeder, die helpt er wel bij. Ja. ja. Goed, <lacht> uh, Sam uh, Bemoei je rustig met het gesprek als het, <lacht> als, als, als, als het uh, aan de orde is. Hè? Uh, Bastiaan, je krijgt er wel heel veel voor terug, zo heet het. Ja. Uh, wat is veel? Uh, ja, wat van nou, ik, ik uh, in het boek en in mijn columns en in de voorstelling, die ja. overigens ook voor een groot deel door uh, Nick Barens is geschreven. Ja. Dat is wel even belangrijk ja. om te vermelden. Uh, ja, ik, ik stoor me enorm altijd aan de platitudes en de clichés over de roze wolk, maar je krijgt er wel even heel veel voor terug. Hoe de roze uh, wolk, als je getrouwd bent net? Nee, als je kinderen ja, nee, krijgt. Als je kinderen als krijgt. Je kinderen, en, ja. en de, de, de, uh, waarin taal vaak gebruikt wordt als een soort stempeltje, een schabloon. En zo moet je je voelen. Ik hoorde een andere gast uh, uh, van de week praten over, over, over de Facebook. Dat alles maar happy moet zijn, iedereen maar gelukkig ja. moet zijn. en Dat ja. allemaal maar in een soort uh, instant happy meal uh, verkrijgbaar is het geluk. En het leven is veel gecompliceerder dan dat. Dus de, die titel is natuurlijk uh, ironisch. Ja, maar ja. ja, goed. Maar dat is, dat is veel. Wat is heel veel? Uh, ja, heel veel. Ja, ja, ja. Je krijgt er wel heel veel voor je terug. Je krijgt er zo. wel heel veel voor terug. Nou ja, wat krijg je er allemaal voor terug? Je krijgt er natuurlijk een hoop, een hoop sores voor terug... en een hoop agenda voor terug... en een hoop geregel voor terug. Maar natuurlijk het, het grote wonder van het leven... dat is natuurlijk niet te omschrijven, Frits. Dat is het kind. <laughs> dat is het kind. Het kind, maar het ja. verandert het leven in grijp. Laten we even een stukje horen uit, je, uit jullie programma. Ja, maar wanneer heb jij dan zin? Nou, kunnen we in de agenda kijken. Week 23, kun je week 23? Ja. Ik denk dat Angela Merkel en haar man het vaker doen dan mij. Jouw jeugd is over. Ja. Jouw jeugd is over. Jouw jeugd, daar gaat het over. Het gaat over volwassen worden. Ja, ja daar gaat het over. Ja, ja. Maar jouw jeugd is over. Uh, uh, uh, uh, de, de, de mensen hebben het zo druk gehad. Die willen zo hun eigen leven leiden. Hoe? Nou, ik denk dat... Uh, ik, denk dat de, de, ik ben veertig ik ben nu. Maar ik denk dat de dertigers en de veertigers van deze generatie... Van, de, van die generatie van nu... Die, uh, die kinderen krijgen. Die natuurlijk heel erg opgegroeid zijn. Een enorme rijkdom. Uh, waarin alles eigenlijk kan. Uh, en, en, en, en, en op het moment dat je kinderen krijgt... Ja, is het wel, uh, is het, wel uh, het omslagpunt van, van kind naar volwassen worden. Dat je, dat je niet alles kan. Dat je niet alles kan bereiken. Dat niet nee, iedereen... maar de, de man en de vrouw die werken... En, ja, en, en dat ja. levert spanning op. Dat levert, ja, dat levert enorme spanning op. En het idee dat zowel mannen als vrouwen uh, uh, in de relatie allebei kunnen werken, allebei een beetje het kind. En de, de, ja, de overheid moet het maar oplossen met uh, op, opvang en BSO en hoe heet het allemaal. Ja, ik vind dat altijd een heel raar idee. Ik denk eigenlijk dat je op het moment dat je kinderen moet krijgen, of, of kinderen wilt krijgen, dat er dan in het leven heel veel moet veranderen... want je moet het leven voor een ja. groot deel... ook gaan leven voor je kinderen. Maar het ont, even, even, even, ontstaan spanningen... er ontstaat dus ook een behoorlijke uh, ruziesfeer. Nou ja, in het theater... Want het is, is theaters... wel heftig af en toe... zoals <laughs> jullie tegen elkaar te tekeer gaan. Wat <laughs> ja. voor woorden worden er allemaal niet gebruikt. Ja, dat gaat heel hard eraan toe, Frits. Nee, Het is natuurlijk, het is ja. natuurlijk theater. Uh, dus, dus Het gaat over een relatie die in een enorme crisis komt. Zij begint over sterrenkinderen... en over oude zielen... en over... Uh, en, en, en, uh, en, en over Pak de agenda er eens bij als je samen met je vrouw iets leuks wilt doen. Uh, en die man, ja, die, die, dat, is een, dat is een klein kind, die wil nog steeds uitgaan. Die wil met zijn vrienden op stap. Die, uh, dus die... Uh, dus dat maar, is... maar dat levert ook een soort uh, ruziesfeer op in huis. Wat voor, voor een gezin niet zo leuk is natuurlijk. Uh, hoe was dat bij jou thuis vroeger? Nou, bij ons was het vrij harmonieus, ja. ja? Bij mijn ouders, ja. Bij mijn ouders en bij sowieso privé bij ons ook. Maar ja, daar maak je geen stuk over. Nee, is dat, dat is niet is, uh, dat, dat is nee. niet gezellig. Nee. Je moet nee. natuurlijk vooral kunnen lachen om uh, de ellende van een ander. En dat is natuurlijk, uh, ja. daar, daar maken ja. we het theater ja. voor. Maar is, dat is natuurlijk wel veranderd. Als je de situatie van jou thuis vroeger vergelijkt met nu. En het taalgebruik zoals uh, mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Is dat nou, echt... ik denk dat het taalgebruik tussen mijn, tussen mijn vrouw en, en mijn ouders niet verschilt. Nee? Nee. nee. Op toneel wel, ja. maar nee, ja. Nee, ja. Niet. ja, want het is behoorlijk grof op toneel. Op toneel is het ja. grof. En, en, en daar maak je jezelf nooit schuldig aan, Bastian. Uh, thuis? Ja. Nee, nee, nee daarom, Ja, Sam, ik kan het even aan je vragen nu? Ja, nee, dat, dat kan je <laughs> zeker vragen, inderdaad. Want uh, Sam, die, die liep in mee en die zei van... ja, ik heb nog eventjes teruggekeken op televisie... wat je bij RTL Late Night want hij ja? nee, had het programma gezien. Ja. Mijn vorige programma heeft hij niet gezien... omdat dat ook uh, gewoon vrij grof is. Ja dus zei ik van, ja, nou nee, Sam. Dat is, maar hij vraagt elke keer van, ja, mag ik nu mee, mag ik nu mee? Dus dat is altijd een beetje ja. een, een lastig puntje... want alles is natuurlijk tegenwoordig te zien op internet. Dus, uh, Je neemt hem maar mee. Uh, nou ja, voorlopig nog even niet. We hebben het nog even uitgesteld, maar als we meegaan... dan komt ja. er een heel begeleidingsteam. En die ja. gaat hem natuurlijk... Uh, even, even over kinderen gesproken in jouw ja. stuk. En dan gaat hij eindelijk het huis uit. Wordt het allemaal veel duurder. Studeren... Boeken, bier, kamers, boeken, bier, bier, bier, kamers, boeken, bier. Computers, reisjes, uh, nieuwe fiets. En dat mag je Gaan allemaal al betalen. betalen. Het is er wat een miljoen wat je in zo'n kind Ja, en stoppen. wij maar werken. En hij maar fietsen, nee drummen. Nee, ja, drummen, heel hard drummen. Heel lelijk drummen. Het is ook een beetje ongevoelig tegenover kinderen. Als, uh, als, als, als ik dit fragment hoor. Uh, nou, nee, het gaat natuurlijk vooral over, de, over het spanningsveld... Tussen, tussen, twee, tussen, twee, tussen twee mensen die, die volwassen moeten worden... En het gaat natuurlijk niet over kinderen, het gaat natuurlijk over relaties. Daar gaat het over. Ja, maar het ja. gaat ook wel over hoe, je, uh, hoe lastig het eigenlijk is... als je je gewone leven, je oude leven wil voortzetten... en dan komt een kind, dat kun je niet voortzetten. Uh, nou ja, Daar gaat het ja, ja, natuurlijk ook het gaat, over. Het gaat over volwassen worden. Ja. En het gaat over op het moment dat je kinderen krijgt... dat je dan volwassen moet worden en je niet als een kleinkind. Deze mensen stellen zich natuurlijk enorm aan. Die voorstelling gaat over twee onvolwassen mensen die een kind krijgen... en dan denken oh, wat moeten we allemaal en dat en dit en zo... En zo. terwijl iedereen al het verteld heeft, het is zo... Mooie roze roze volk. En het wordt allemaal zo leuk en gezellig en perfect. En, uh, dus daar gaat het over. Ja, het gaat natuurlijk en, niet over de werkelijkheid. En, en zo'n kind dat als maar duurder wordt, daar gaat het ook over. Uh, ja, dat, ja, daar zeuren mensen ja, dus, natuurlijk ook altijd over. Ja, Sam, wat wil je worden? Heb je al um, enig idee? Nou, ik wil misschien iets met mode gaan doen. Met mode? Ja, maar voor de rest... Geen, geen idee. idee. nee Vroeger wilde ik altijd gymleraar worden, maar nu heb ik geen idee meer. Maar waarom wil je dan geen gymleraar meer worden? Ja, ik, euh, ik vond eerst wilde ik toen weer DJ worden en nu denk ik. ik vind Dat is leuk, leuk, DJ. Ja, alleen <lacht> van DJ echt met liedjes mixen en zo. Je, het is misschien leuk om het in het weekend te doen, maar. Ja. Ja, je hangt natuurlijk af of de mensen het leuk vinden, dus. Dus mijn mode is ook iets. eigenlijk ja, het, hetzelfde ook, wat, maar je, wat, wat, wat, wat je vader doet, is iets proberen te maken wat andere mensen mooi vinden. Dat is leuk. Ja, ja. Dat is wat jij ook wil met je programma. Natuurlijk. Ja, ik wil, ik wil. Wil je er nog iets mee? Of zeg je, het is gewoon een avond lachen. Of ja, wil je is, toch is, wel een spiegel voor houden? Nou, een spiegel voor is, oh, het is zo absurdistisch, die voorstelling. Maar ja. mensen herkennen het dus allemaal. En dat vind ik heel mooi. Mensen van mij geven. Ik generatie heb ik hem ik gezien. Er is enorm gelachen in de en, zaal. Uh, ja, er wordt ontzettend ja, gelachen. Ja. En, het is, uh, en ook, ook, ook mensen van, uh, van 60 plus die komen naar me toe. Ze dus zeggen ja, dat is heel herkenbaar. En dan vraag ik me altijd af: wat is er nou zo herkenbaar? En dat maakt het dat maakt het, dat ja. natuurlijk. Dat ja. is de lol van theater. Ja. Dat je niet precies weet waarom je moet lachen. En toch moet lachen. En dan en achteraf afvraagt van, hmm, waar zat ik nou eigenlijk om te lachen? En dat is natuurlijk uh, ja. Ja, Het mooi. stuk heet Maar, je krijgt er ook wel heel veel voor terug. Wat hoop je terug te krijgen van dit stuk? Uh, van het stuk, ik hoop dat mensen het een hele mooie avond hebben... en dat ze naar huis gaan en denken, goh, wat hebben wij het eigenlijk leuk samen. Dat is uiteindelijk wel de, de mooiste, uh, mooiste conclusie. Dank voor je komst. Dank je wel, Sam. De Roman 1149. Dag Willemien Spook, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt gereageerd op uh, 1149... De roman. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus 11 zinnen, 149 woorden. Maximaal, ja. hè? Minder mag wel, maar meer mag niet. Nou, het zijn het precies. Ja, je hebt het precies zo geteld, ja? We hebben het even nagedacht. Wij kunnen dat precies natellen. Hè? Ja. Oké. Okay, ja, schrijf je meer? Schrijf je vaker? Ja, ik schrijf graag korte verhalen. Ja. Uh, maar ik hou heel erg van uh, beschrijvingen. En dat was in dit geval uh, niet uh, wenselijk, natuurlijk, want dan werd het veel te lang. Ja. Dus ik heb geprobeerd om het heel kort te houden. Ja. En uh, ja, wij vinden dat dat erg gelukt is. Oh, ja, ja, leuk. Ja, ja. en, en is, is het dan zo'n vorm waarvan je zegt... nou, dat ga ik vaker doen? Uh, ja, ik vond het wel een hele uitdaging ook. Maar ook leuk om te zien dat het uh, lukte. Ja. Dus ik, het lijkt me leuk om het vaker te doen. Willem spook. We hangen aan je lippen. Oké, okay, hier komt hij. Er was geen directe aanleiding om hem te bellen. Toch deed ik het. Igor was stom verbaasd. Zijn stem was niks veranderd, ondanks zijn emigratie. Een jaar later belde ik weer. Toen nam zijn dochtertje op. Ik wist niet dat jouw papa een dochtertje had, zei ik, en hing op. Het was niet in me opgekomen dat onbereikbare liefdes niet voor iedereen onbereikbaar waren. Ik besloot vijf jaar niet te bellen. Het zesde jaar nam zijn vrouw op. Ik ben een oude kennis van Igor, zei ik naar waarheid. Igor is dood, zei ze. Tenminste, voor mij. En hingen op. Het duurde niet lang voordat ik erachter kwam dat hij weer in de stad woonde. Bellen deed ik niet meer. Zelfs onbereikbare liefdes hebben een houdbaarheidsdatum. Gisteren ging de telefoon. Het was Igor. Het wordt tijd dat we eens iets afspreken. Zijn stem was niks veranderd. Fuck you, zei ik. Mooi, Willemien. Hoe was dat om dat zo voor te lezen op... Uh... Op de, op de radio? Um, ja, dat is niet mijn hobby, maar. <laughs> nee? Het ging wel. Ja. Was dat de eerste keer ook? Ja. Ja. ja. Hartelijk dank. Oké, okay, je graag krijg, Je krijgt in ieder geval een gesigneerd boekje voetnotenboekje van uh, Arnold Gunberg. Oh, dat is leuk, dank ja, dankjewel. Ben je wel. Ben er blij mee? Ja. En, ja, wij, en wij waren blij met jouw verhaal. Hartelijk dank. Goed, bedankt. Dag. Dag. dag. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. Zometeen uh, nog veel meer. Gaan praten met uh, Marnie Blok. Zij heeft uh, de, ja, het scenario geschreven van Ramses. Dat is de serie die vanavond begint op uh, Nederland 2. Over Ramses Shaffi En vooral over de jonge jaren in de jaren 60 en 70. En we zijn heel benieuwd ook naar die serie die daar vanavond over is. En uh, uh, we hebben natuurlijk de taal natuuranalyse door uh, uh, René Appel. Heel graag tot zometeen. Heeft een nieuw geluid. Het is wel een spannend programma voor u. Het is heel spannend. Toch? Ja. De nieuwspv. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Met Willemijn Veenhoven. Wat dacht het, u toen u Als je de gouden boy gewend bent, dan is dit echt zo onschuldig. En, ja, wat denk je? Felix Meurders. Natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Nieuws heeft een nieuw geluid. Hou je vast, laat ons niet los. De nieuwspv. Elke werkdag van 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van, van alle, alle kanten. kanten.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 Dit is Radio 1.